Nederlandse onderzoekers hebben haar DNA in kaart gebracht... en daaruit blijkt dat iets in haar genen de vrouw beschermde... tegen dementie en andere ouderdomsziekten. In de hersenen van Henrikje van Andel was geen spoor van dementie... en zat ook geen aderverkalking, een van de veroorzakers van hartproblemen. De resultaten van het onderzoek zijn bekendgemaakt... op een congres over de erfelijkheidsleer in Canada. Het weer zonnig, hier en daar af en toe wat sluierbewolking... Temperatuur in het noorden 11 graden, in het zuiden een graad of 14. Morgen weinig verandering, maandag iets meer bewolking. Dit was het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie: files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knop het Hoevenlaken 4 kilometer. Op de A16-119 vanuit Breda naar Antwerpen. Tussen Loenhout en Antwerpen 22 kilometer door werkzaamheden. Verkeer richting Antwerpen kan bij te omrijden via Eindhoven. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, bij Utrecht Noord, 5 kilometer. Door werkzaamheden op de A50 van Os naar Arnhem, bij Knopend Valburg, 3 kilometer. En op de A58, Bergen-op-Zoom-Vlissingen, bij Rilland, ook daar 3 kilometer. Of u nu werkzaam bent vanaf uw eigen kantoor, of veel onderweg bent naar relaties, wij begrijpen dat u als ondernemer graag overal bereikbaar wilt zijn. Van Vodafone voor ondernemers. Nu, de eerste 8 maanden bellen en internetten voor 20 euro per maand. Welk tweejarig ondernemersbundel webabonnement u al kiest? Ook met de Samsung Galaxy S2. Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Power to you. Vodafone.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 Voor een zevenachte Fjorda Cruise van 749 euro gaat u naar uw Reisagent of HollandAmerica.nl. Koffie, ik moet toch wachten op het laden van. Hey.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 Rechtstreeks vanuit de Amstelfoyer in Carré. Een ander theater hier in Amsterdam. Dat opent morgen uh, weer zijn deuren. 225 jaar oud. Zo, dan is Carré eigenlijk nog maar een broekje bij zich. Uh, uh, Vivienne Ipma is directeur van De Kleine Comedie. Want over dat theater heb ik het. Zij zit hier aan tafel. Uh, wat, wat kost dat nou, zo'n zo verbouwing? Eventjes gewoon uh, keiharde uh, cijfers. Dat kost uh, 1,6 miljoen. Wow. Ja. ja. Ik moet even terugdenken aan, aan de acties destijds van, de, van de Joep van der Hek onder andere. Daar hebben we het straks ja. ook nog over. Om het theater open te houden, toen ging het om vijf tonnen. Ja, ja. Dat zijn maar er nou, waren andere tijden. Dat he? waren andere tijden, ja. ja. Nee, maar er was geld nog veel, Het was nog voor de inflatie. Hè? Ja, dat is een andere gast hier. Uh, uh, dat is Vincent <laughs> Bijlo, die straks antwoord gaat geven op de vraag... komt het ooit nog goed met de wereld? Kun je daar alvast een beetje een sluier over uh, oplichten? Van wat, uh, komt het nog goed met de wereld? Het komt natuurlijk in het algemeen niet goed met de wereld. Maar zolang wij op de wereld zijn, uh, gaat het goed. Want wij zijn zelf allemaal samen de beschaving. Zo is dat. Als we die in stand houden, dan komt het allemaal goed. Ja, uh, uh, Annette Embrecht zit hier aan tafel. Die uh, bespreekt straks een drietal uh, theatervoorstellingen. Uh, heb jij wel eens ooit een recensie over Vincent geschreven? Eigenlijk? Nee, ik heb nooit over Vincent geschreven. Nee. Nee. Wel over zijn zus trouwens. Want zijn zus is ook actief uh, Esther Bijlen. Aha. Maar niet over Vincent zelf? Nee. Uh, de fin nou ja, goed, misschien, misschien komt het daar nog een keertje van. We gaan uh, voordat we uh, zo dadelijk naar Vinsky Project muziek gaan luisteren... eerst even schakelen met Sebastian Timmerman... want die kijkt naar de koningin van Lombardije. Nee, hoor, de, de Ronde van Lombardije. Dat is ook een, een theatrale klassieker aan het ja. einde van het seizoen. Ja, het is, het is echt een legendarische wedstrijd. De eerste editie werd al in 1905 verreden. Dat zegt wel genoeg en vele wielenliefhebbers staan weer bovenop de Madonna del Gisalo. Dat is een werkelijk ware ware bedevaartsoord voor wielentoeristen. Daar zijn de renners nog niet. Ze zitten op de beklimming daarvoor. De Colma di Sormano en daar rijden we op dit moment met vijf koplopers naar boven... die we eigenlijk al de hele dag hebben. Twee Italianen, Claudio Corioni en Andrea Pasqualone. Japanner Yukia Arashiro, een Spanjaard Mikel Astaloza. En de bekendste van die kopgroep, dat is Johan van Summeren. Dat is een Belg die won dit seizoen in april... Parijs-Roubert. We waren lang met z'n zessen, maar Oma Bertazzo is er inmiddels af. De grote topfavorieten zitten bij elkaar in het peloton. Zoals daar zijn Philippe Gilbert, Damiano Cunego, de Italiaan die deze wedstrijd drie keer won. Nibali, de andere Italiaan en ook de Nederlander Bauke Mollema. Hij behoort tot de topfavorieten. Maar voorlopig houden zij zich dus nog relatief rustig. En rijden ze op drie en een half minuut achter de kopgroep aan... met nog ruim 90 kilometer te fietsen. Ja, Zet je jezelf in, uh, in die helikopter, Sebastian? <laughs> nee, nee, gelukkig niet. Want ik heb hoogtevrees. Oké, okay, tot straks. Schijnbaar moeiteloos gaan ze van de rock naar folk en weer door naar rustige kamermuziek. Vandaag is hun Indie Balkan Pop bij ons te horen. Hier is Vinsky Project. Keep close your eyes closed. You will see what's gonna happen in your mind. You're still inside. Just hold. Of Sunrise van de Vinsky Project geef ik u even de de, de, de rolverdeling van deze band. Terence, Samson, percussie, percussie Alexandra Popovska uh, is de uh, vocals. Robert Komen Electric, bass en vocals en Bench Huizar cello en percussie en Zoli Sous guitars en vocals en die is ook de spokesman of de band of de woordvoerder voor zeg je dat toch? Ja? Ja. Ja, ja, ja, ja. Zeg, even, ik hoorde, want ik noem wel uh, Alexandra Popovska. maar ik hoorde dat jullie vanaf deze week geen vaste zangeres meer hebben. Waarom is dat? Uh, dat klopt. Uh, dat uh, komt omdat onze zangeres er uh, net is uh, uitgestapt. Ach jee. Ja. De uitgestapt zelf? Of jullie ja, zijn... er, uh, zelf uitgestapt. Ja. Ja. Ze wil solo. Of, uh... Ja, ze heeft een andere band. Ja. Dus, uh, ze heeft een dan... ander. Vervelend, ja. En, en hoe ga je dat nu oplossen? Nou, we gaan uh, uh, naast ons huidige repertoire. Uh, uh, de, wat we gaan spelen, gaan we met andere zangeressen aan de slag. Uh, dan gaan we gewoon dezelfde nummers met andere, verschillende zangeressen... Uh, spelen. Dat betekent dat je dus steeds opnieuw moet instuderen uh, wat, ja, wat je precies, doet, ja. dat wordt een hoop werk, of niet? Nou ja, we hebben het repertoire al, we hebben net een cd uit en uh, we laten hun gewoon die, die, die nummers gewoon instuderen. Ja, ze geven een cd'tje met naar uh, huis. Uh, ja, ja, ja. Die, die cd, die, die, die ligt er al een tijdje, toch? Ja, dat ja. is uh, in maart gepresenteerd in De Paradiso. Ja, ja. En dat ligt nu al, bij, al enkele maanden bij de, bij de concerto. Ja, en, en, met Plato. En ja, en dergelijke uh, nog heel veel meer. Zaken natuurlijk. En merk je dat het ook dat het verkocht wordt? Gaat, gaat dat goed? Nou, het gaat nog een beetje langzaam... maar steeds meer mensen raken geïnteresseerd in deze muziek. Mm -hmm. ja, want het is een prachtige mix van, van ik noemde het al... er zit de Balkan invloeden bij. het is pop, het is jazz, het is klassiek. Uh, ja. is, is dat ook jullie achtergrond, dat jullie allemaal uit een verschillende uh, richting binnen deze groep zijn gekomen? Ja, um, uh, twee van ons uh, die zijn in Hongarije geboren. Dus die Oost-Europese muziek, dat uh, hebben we eigenlijk al een beetje op die manier meegenomen. Ja. En we hebben gewoon heel veel verschillende muziekstijlen geluisterd uh, gedurende de jaren. En dat hoor je terug in deze muziek. Dus hoort dan die jazz invloeden, de balkan, dus ja. die onze ja. invloeden. Maar ook uh, de 17s rock eigenlijk door die structuren die wij in onze muziek gebruiken. De 70's rock welke, welke, Hoezo zit de 17s rock in? Geef nou, een voorbeeld dan? Dat, nou ja, een beetje de progressieve rock-invloeden. Zeg maar, die, die structuren die ze daar met de muziek hebben gedaan. <laughs> dat hebben wij ook uh, een beetje overgenomen in onze muziek. Ja, en wat, wat zijn de grote dromen? Welke kant moet het op wat jullie betreft? Nou ja, Sigurd, Main, main, main Stage... Of, oh, ja, ja, ja. ja. Gewoon de grote festivals. Dat is het festival in de Hongar Hongarije. Hongarije ja. Ja, ja. Maar we hebben gewoon alle festivals die wij uh, kennen. Lowland. Alles is goed. Iedereen mag bellen. Geef even het mailadres, dan hebben we dat meteen gehad. Het mailadres is info.winskiproject.com. Ja, en de website, dus www.winskiproject.com. Ja. Helemaal goed. Ja. En dus de acquire the taste... Ligt in de winkel. En op 6 november treedt de band ook op, nog op tijdens het AIDS-event in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Dus alle boekers kunnen ook daar naartoe. Goed, dankjewel, uh, Zolly. En straks nog, uh, nog een keer, hè? toch? Ja, dat klopt. Heel graag. Gaan. Fijn, dankjewel. Dit Bedankt. is Opium. Ja, en dan ga ik met Vincent praten over uh, de, de, zijn voorstelling. Komt het ooit nog goed met de wereld? Dat vraagt hij zich af uh, in zijn nieuwe voorstelling. De cultuuroptimist. Bijlo is een optimist, een cultuuroptimist. Een hoop is namelijk het enige dat we hebben. Dat vindt hij, dat heeft hij net uh, ook zelf al gezegd. Ik las net in jouw flyer, dat is dus waar alle data op staan. Een paar citaten van mensen die de voorstelling al zagen. Iemand die bijvoorbeeld zegt, deze show gaat ergens over. Hij is het hoge btw-tarief meer dan waard... Ik wist niet dat hij zo goed kon mimen. En iemand anders zegt: Nederland is een groot zangerrijker. Die man is zeker twee meter lang. Ja, dat zijn enkele zeer hoopgevende reacties. Ja, dat het, mag je zeggen. Ja, ja. Ja. Je, je, je maakt je, bedoel je, bent een optimist. Maar je maakt je wel heel erg boos over Nederland. Hè? Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen aan de gang. Um... Uh, waar ik mijn stem wel tegen wil verheffen. Ja, uh -huh. absoluut. Er yeah. vindt een soort kaalslag plaats... met een soort ja, gerichte woede uh, daarachter. Er uh, is nu een clubje aan de macht... dat denkt van, wij hebben nu een paar touwtjes... en dan gaan we nu eens ook over heel hard aan trekken... om nu, voor zolang wij aan de macht zijn... Om, om het land eens even naar onze hand te zetten. En wat kan je doen? Wat kan je daar tegenover stellen? Je kan yeah. natuurlijk... Alleen maar uh, in een hoek gaan zitten en als slachtoffer uh, het ondergaan. Maar dan loop je de kans om nog veel meer klappen te krijgen. Dus je moet een soort tegenstem proberen te formuleren tegen die, dat cultuur hooliganisme. Ja, het grappige is, of, uh, het, het, het, het, het mooie is dat jij dat op meerdere niveaus doet. Want je doet dat niet alleen in het theater, maar je doet het ook uh, in, in de plaats waar je woont, hè? in Bunnik. Ik doe het in, ben ook. Nou, ben ik daar wel een beetje op de, op de terugtocht in de, in de plaatselijke politiek. En bovendien spelen daar natuurlijk niet van die enorme cultuur. We hebben bijvoorbeeld. Ja, kijk, we hebben natuurlijk een muziekschaltje in een bibliotheek en zo. En dat soort dingen moeten ook allemaal open blijven. Omdat die helemaal aan de basis staan van, van de rest. Dat is het begin. natuurlijk. Maar speelt zich daar op klein niveau niet af? Waar we in, in, uh, op groot niveau uh, ook last van hebben? Nou, nee, niet. niet ja, dat, dat, ik bedoel, je, je ziet overal dat een soort. soort uh, vercijferisering aan de gang is natuurlijk. Ja. Het land wordt steeds meer van cijfers en de bezieling gaat er steeds meer uit met het verdwijnen van echte de, de oude ideologieën. Uh, je hebt het bij ons wel een beetje zo, maar ik heb het in deze voorstelling heb ik een soort modeldorp gemaakt en in dat modeldorp daar zit Nederland in. Het heeft het grote voordeel dat ik dat ik Niemand van die landelijke politici steeds maar bij hun naam hoeft te noemen, dus ik verzin een aantal fictieve mensen die heel erg, nee dat is dubbelop. Ik verzin een aantal mensen ja. die, uh, die, die heel erg lijken op die landelijke politici, maar ik hoef niet de hele tijd met die namen in het rond te strooien. Dat is heerlijk, omdat je dan anders krijg je weer zo'n zo'n zo'n zo'n zo programma Dat altijd maar weer die mensen aan, mensen ja, aan het ja, ja. besje is. En, ja. ik, en ik wil wat dit absoluut niet moet zijn, dit programma. Dit moet geen links manifest worden, dit moet geen uh, woedend politiek uh, uh, anti-geluid zijn. Want dat, daar hou ik helemaal aan. Dat vind ik absoluut niet de weg. Nee, je mag, Het mag wel je drijfje zijn misschien, maar je wil het niet laten horen. Ja, je moet het inpakken. Je moet het verslimmen. Je moet het slimmer maken. Ja. Je moet het je moet hoger op... Krijgen. Want Ger van Veen, daarna die naam... Dat is een, de, de, is dat dan, staat hij dan voor, voor een misschien een, een blond ge, ge, geperoxidieerde uh, politicus van landelijk niveau? Um, nou, min of meer wel, ja. Ger van Veen, hij, het is een man die zo praat. Die praat dus zo. Ja. Die zegt, blokfluiten zijn subsidieslurpers. Misschien jongens kosten de gemeenschap kla klauwen met geld. Zo'n soort, soort, soort, soort man is het. Hij staat een beetje voor die venloze uh, cineast. Um, ja. Maar uh, um, ja, nou, hij, hij is eigenlijk meer symbool van de nieuwe politiek. Want de, de, de, kijk, de VVD. Waarom wil de VVD zo graag met Wilders? Dat is natuurlijk omdat een aantal VVD'ers... eigenlijk wel een beetje vindt wat Wilders vindt... maar dat nooit hardop durfde te zeggen omdat ze zogenaamd die beschaving moesten hebben. Mm -hmm. Dus je, die nieuwe politiek. die symboliseert. deze Ger van Vin. Ger van Vin. En, en dan. Je, je zei het al. je wil die landelijke politici niet noemen. maar ze komen er wel min of meer ingepakt in voort. Uh... Ja, maar ze komen in, in. kijk, in de terzijde. dat kan ik ze natuurlijk wel noemen. Ja. Ik, het, is het verhaal wat. wat. wat de hele voorstelling duurt. is dat ik in de trein zit. naast die man. nadat hij mij van alles. Uh, uh, uh, heeft aangedaan, ja, dat klinkt weer zo slachtofferig. Nee, nadat mij van alles is overkomen met die man, ja. zit ik naast hem in de trein en ik herinner mij dat hele verhaal, dat, dat alles wat er gebeurd is, mm. maar kan af en toe uit dat verhaal en in die terzijde, dus daar kan ik wel degelijk de landelijke politiek doen. En daar moet, daar moet het ook, want daar moeten ook de actualiteiten. Want deze voorstelling is wel een voorstelling die ook redelijk gaan drijven op de, op de actualiteit. En dit, wat dat betreft is het natuurlijk een, een waanzinnige dynamische tijd... waarin van alles gebeurt. En er staat ons natuurlijk dit najaar nog heel veel te wachten. Ja, het begin van de voorstelling daar heb je een soort van opsomming die, die uh, de redacteur die de voorstelling zag heel sterk deed denken aan Jules Deelder. Uh, zonder vuur is er geen rook, zonder neus is er geen kook... zonder bliksem geen donder, zonder boven ook geen onder... zonder geld geen bank, zonder alcohol geen drank... zonder armoede geen goud en zonder leven is er geen dood. Is, heb, je ook, heb je dat zelf ook, die associatie met, met Jules Deelder? Of zeg je van, dit is gewoon uh, Vincent Bijlo, uh, 100 Ja, Deelder heeft dat eigenlijk van mij. Dat is, <laughs> uh, die is er ook pas mee begonnen. Nee, nee, nee. nee. Nou, ik, ik, ik heb wel... De, kijk, dat komt omdat... Um, ik, die, die, die, die oude drive van Deelder vond ik geweldig. Ja, ja, maar ik ja. heb dus dat, waarschijnlijk zit dat gewoon ergens in mijn systeem of zo. in mijn... Ik hou van dat soort dat soort poëzie die heel snel gaat en die associeert en die. Uh... Ja, ik vind dat mooi. Dat, dat, die, die, die, die, dat het zo'n power heeft. Ja. Ja, ja. Het, het, het blind zijn van jou, dat is geen issue in de voorstelling. Hè? Daar, daar, daar heb je het niet over. Nou, kijk, het komt natuurlijk wel op een vanzelfsprekende manier aan de orde. Hoe dan? Uh, het, het, het, het, ja, het, het, het, het is er gewoon. Kijk, je, kan, je kan er natuurlijk altijd trapjes mee maken, want dat wordt. Dat gebeurt nog steeds, dagelijks natuurlijk. Ik maak er van, van allerlei geweldige dingen mee, mee Van de week was er een mevrouw van Koffietijd... want daar heeft de cultuuroptimist ook aangezeten. <lacht> Kof, ja, die, die, gaat, die gaat overal heen. Die zat, die zat naast uh, uh, Walter Kroes. Kijk eens uit. zat hij. Ja, en uh, uh, <lacht> die redactrice van Koffietijd... Die, die had het van, ja, u heeft geen geleidehond, hè? Nee, nee maar waarom niet? Die, die, zat, die, zat, die kan toch van alles voor u doen? hoezo? Van wat voor doen? Nou, die helpt toch met uitkleden en met. <laughs> ik zeg, ja, ja, ja, zeker. En hij doet het licht aan ook. Dat is ook voor het blinde baasje erg makkelijk. En ja. hij, uh, dus dat soort dingetjes die vind ik dan toch wel weer grappig. En die, die, die blijven in de voorstelling zitten. Want er blijven natuurlijk zoveel voor voordelen, misverstanden gekke dingen. Maar het blind zijn op zich is geen issue. Nee, nee dat, is, dat is geen, geen dragend thema. Ja, ja. Heb, jij nog, uh, uh, heb, je, heb jij een boodschap voor het publiek? Dat wil, zeggen, wil je ze uh, alert houden of, of amuseren? Of, wat, wat, wat is je streven, vind je nou ja, mijn boodschappen zijn bijvoorbeeld altijd wel boodschappen als van... Uh, uh, ja, wij hebben hier in Nederland heel erg de neiging om te bukken... omdat de wolken hier nog laag hangen. Maar wij moeten echt vaker met onze kop in de wolken gaan lopen. En ja. we moeten elkaar ongelooflijk goed blijven zien... en niet naar de grond kijken en, en hopen dat bewakingscamera's al het werk doen. Dus het, het land is zo aan het anonimiseren... en heel veel mensen hebben daar ook heel veel belang bij... Ja. Uh, en dat mogen we natuurlijk niet laten gebeuren. We moeten echt power en leven. En, en uh, ach man, het is, het is zo leuk, dat leven. Ja. Dus dat moet je toch gewoon echt doen. Wees op je vierkante meter een vorst, zullen maar zeggen. Nou, exact. Dat is het. Zo zeg, is... Ik ga jou, ik ga jou uh, naar, naar de microfoon, uh, nee, naar de piano uh, begeleiden. Dan, uh, want het is zo leuk. We hebben een piano. Hè? We hebben Vincent Bijlo en die twee gaan heel goed samen. Dus ik dacht, dan kun je misschien... een Kom maar. We... Dat is wel ingewikkeld, Vincent, want... Carré, ik weet niet uh, wie, wie, wie de architect hier is... maar we gaan eerst ja. vijf treden naar beneden. Ja. En dan vervolgens gaan we er weer vijf omhoog. Ja, waar, ja. waar ja. heb je het dan voorzien? Wat dat vraag vijf vijf ik me dan, dan ook af, ja. Gaan en dan weer omhoog. Ja, ja maar goed, die piano die staat nog steeds op dezelfde plek. Oh. Zal ik je weer die C wijzen of uh, vind je het hem zelf? Ik kom je me nou ook weer halen straks dan, of niet? Ja, dat kom je ah, ja, ook ja. weer halen. Dat ja. ik niet hier tot vanavond na vijst... Voorzitter, in Corée. Ik, ik, ik zeg nog even dat je, je, je speellijst die heb ik hier ergens. Oh, hier staat de hele speellijst op hier staan. Het is vandaag 15 oktober. Dat betekent dat je vanavond oh, ja, dat zou dus vervelend zijn. Dan zou je vanavond niet, niet in de bos kunnen spelen. Ik moet naar het Koningstheater. Ja, het Koningstheater. En dan vervolgens gaat die tournee die gaat door tot 12 mei volgend jaar en die eindigt dan in Culemborg. Hier is Vincent Bijlo. En het ademt licht. Het schijnt nooit verblindend altijd zacht op mijn gezicht. Het licht heeft handen, voeten en heel mooi lang haar. En het licht is zestig kilo zwaar. Ze is de koplamp en het voetlicht. Het groot licht en het dimlicht licht en het remlicht Het mistlicht en het weerlicht Het zonlicht en het maanlicht Ze is nooit vals, ze is nooit schel Ze is heel sterk, maar nooit te fel Ze ligt mij aan, ze ligt me door Ze ligt me in, ze ligt me voor Soms ligt ze dwars Soms ligt ze tegen mij aan Ik hoop één dat het nooit uit mag gaan. Tussen mij en het licht. Tussen mij en het licht. Tussen mij en het licht. Tussen mij en het licht. Vincent Bijlo, de cultuur optimist heet het programma vanavond dus in den Bos in de Koningstheater. En dinsdag is de première in. Utrecht. Straks Annette Emrechts over de uh, drietal theatervoorstellingen. Vivian Ipma, directeur van het uh, jarige, 225 jaar oud... Uh, verbouwde kleine komedie over dat theater. Maar nu eerst de, de 80 seconden. We geven Elke week geven wij een uh, nou ja, grote naam in wording. Uh, de gelegenheid om hier 1 minuut en 20 seconden te vullen. Wie is er dit keer? Ik ga het u vertellen. Geef haar een onderwerp en ze schrijft erover. Van eelt- en fietsenmakers tot struisvogel-eieren en tuinieren. Ze won al diverse talentenprijzen. Vandaag laat ze haar talent bij ons horen. De 80 seconden van de Paalman. Dood. Als ik thuis kom, zit er een reiger op mijn balkon. Hij staat op het punt te vertrekken naar de lantaarnpaal tegenover. Maar ik zeg blijf nog even. Hij blijft nog even. Omdat ik vroeger heb geleerd dat reigers de dieren zijn van de dood... en omdat we vanavond bij het theaterlesblok begrafenisspeeches moesten spelen... valt alles op zijn plaats. De dood is een heel interessant thema en het wordt nog interessanter als je daar eens goed met een reiger over kunt praten. Mijn speech ging over een jongen die zelfmoord had gepleegd, vertel ik de reiger. De reiger zucht diep. De tranen kwamen eigenlijk vanzelf. De reiger schudt zijn hoofd. Eigenlijk was het best wel leuk om te spelen, zeg ik. De reiger denkt, hou je waffel. Zou de reiger eigenlijk zelf ook wel eens een begrafenis speech houden... voor een metgezel die zichzelf van kant heeft gemaakt? Zou hij dan ook huilen? Kan een reiger eigenlijk wel huilen? Ik vraag het hem, in volle ernst. De reiger denkt, doe me een lol, schij uit met die onzin. Ik schenk een glas wijn in. De reiger denkt, slecht voor je huid. Ik scheur een zak chips open, traag, langzaam. De reiger denkt krijg je kanker van, ik steek een sigaret op. De reiger zegt niets meer. De reiger zegt niets meer, dat was dan het einde van dit fragment. Dankjewel Iduna Paalman. Uh, de tekst die je net voorlas, die, die heb je geschreven voor het project... Uh, uh, ABC Yourself, zeg ik maar op zijn Engels. Ja, dat hoort dat, ook Dat hoort ook zo. Inderdaad, ja. wat, wat, wat is dat voor project? Uh, het is een project dat ongeveer een jaar geleden is begonnen en opgezet is door uh, schrijver Edward van der Vendel... in uh -huh. samenwerking met uh, uitgeverij Lemskaat. En uh, eigenlijk jonge, beginnende schrijvers zijn daarvoor uitgenodigd... Uh, of hebben zichzelf daarvoor aangemeld... en schrijven eigenlijk wekelijks stukjes voor het project. En, en, en die, in een soort van estafettevorm of zo? Voor elkaar, of niet? Wat zei In een soort vorm. Dat de ene schrijft iets in de volgende... Vult. Nee, eigenlijk kan dat allemaal tegelijkertijd. Maar de vorm is, en daarom heet het ook ABC Yourself... Um, dat je... Wij geven ieder stukje een titel en dat is één woord. En de beginletter van dat woord wordt toegevoegd aan je eigen persoonlijke ABC. Dus je alfabetiseert eigenlijk je leven. Ja En ben jij ervoor gevraagd of heb je jezelf aangemeld? Ik ben ervoor gevraagd, Edward. Ja, heel erg leuk. Moet het nu tot een boek komen? Ja, dat komt. Dat komt gewoon? Ja, eind januari, begin februari volgend jaar worden ongeveer drie kwart van mijn stukjes gebundeld. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, We houden het in de gaten. Dank je wel. Uh, Succes ermee. Dank je wel. Uh, we zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Dus heeft u iets in huis dat u denkt, wat wil ik wel laten horen? Stuur een mailtje naar opium.afro.nl. Het is uh, bijna half vier. Uh, we gaan even luisteren naar het journaal van half vier... met Onno duiven Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. Op het Beursplein in Amsterdam doen zo'n duizend mensen mee aan de Occupy-manifestatie. In Den Haag staan een paar honderd mensen op het Mani-veld. Ze protesteren tegen de rol die bankiers, politici en grote investeer investeerders spelen in de financiële crisis. Ook in veel andere Europese steden zijn vandaag Occupy-demonstraties. De actie begon een maand geleden in New York. Hendrikje van Andel Schipper, de vrouw die zes jaar geleden als oudste mens ter wereld overleed... had zeldzame veranderingen in haar DNA...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 En uit Jemen komen meldingen dat politie en militairen met scherp hebben geschoten op betogers. In de hoofdstad Sanaa zouden daarbij negen doden zijn gevallen. Het vuur zou zijn geopend toen duizenden betogers een deel van Sanaa naderden dat onder controle staat van de republikeinse garde. En dat is nieuws op dit moment. We hebben verkeersinformatie: files op de A1619 vanuit Breda naar Antwerpen tussen Loenhout en Antwerpen 22 kilometer door werkzaamheden verkeer vanuit Nederland richting Antwerpen kan dan ook beter omrijden via Eindhoven. Door werkzaamheden op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knopend Valburg 3 kilometer. En op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen bij Rilland 4 kilometer. Dit is Opium. Straks gaat Vinsky Project weer spelen. We luisteren ook naar de virtuele vitrine met Hella de Jonge. En Freek is dus met dit beeld, met de Ipeziekte, is hij gaan. Dansen. En hoe dat beeld eruit ziet, dat kunt u straks uh, zien. Uh, nou, luisteren kunt u het horen en uh, kijken op YouTube. Maar daar hebben we het later wel over. Vivian en Ipma over de kleine komedie die jarig is... en uh, nog steeds aan tafel ook Vincent Peilo. Maar nu eerst de recensierubriek. Okay.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 Uh, Annette Emrechts, die straks als een haas naar de krakeling moet... Weer voor weer een prachtige voorstelling, wellicht. Maar eerst even over een andere mooie voorstelling. Vier sterren gaf je hem, maar liefst in de volkskant. Romeo en Zelia bij Holland Opera. Voorstelling voor 8+. Plus. Wat is dat voor voorstelling? Het is een hele compacte en pakkende bewerking... van natuurlijk William Shakespeare's Romeo en uh, Julia. En ze hebben het vertaald naar een situatie... waarin er een Nederlandse slagerij naast een Turks is gevestigd... Eén heeft een zoon die heet Romeo. De andere heeft een dochter die heet Zelaya of Zelia, hoe je het uitspreekt. Mm -hmm. En er is een landelijke wedstrijd voor de lekkerste schapenbouwt. En beide slagers zijn al in concurrentie natuurlijk. En nou zijn ze helemaal in concurrentie in die wedstrijd. En dan gaat Romeo gaat, uh, het, het Turkse recept stelen bij de buur. En in de koelcel wordt hij betrapt door... Uh, Zelaya, en dan vatten ze daar in die koelcel cool natuurlijk een liefde voor elkaar op. En daarna, eigenlijk het mooie is dat daarna worstelt zij natuurlijk met... mag ik die liefde zelf kiezen? Want mijn vader heeft eigenlijk al iemand voor me uitgekozen. En hij worstelt met van ja, ik ben nu verliefd geworden op de dochter van die Turkse familie. Terwijl mijn vader die Turkse familie altijd helemaal uh, teniet heeft gedaan. Dus eigenlijk helemaal weggezet heeft dat en het mooie is dat het uh, ook nog heel muzikaal uh, prachtig gecomponeerd is... door Fons Merkies, met zowel westerse muziek als Turkse elementen zitten erin. Er wordt fantastisch in gezongen. Ze zingen over servelaat, over een gehaktbal, over Ossenworst. <lacht> en, uh, en er zitten dus maar twee muzikanten... die een heel instrumentarium aan percussie tot hun beschikking hebben... en nog wat muziek op band. En samen wordt het ontzettend spannend. En ook met de messen die op het Slagershakblok gaan... dat wordt allemaal ritmisch verwerkt in de... Compositie. Ja, we hebben een voorbeeld, een, een stukje van de muziek uit deze voorstelling. Zij lacht zo lief. In Onze voeten slepen uit de maan. Zij ruikt naar plakjes ervelaar. Toch <tus> heeft het iets zo s'avonds laat. Ja, de halve Turkse gezongen af en toe... is het, is het bedoeld voor een, ook voor, voor een, een multicultureel publiek, zullen we zeggen? Of, uh... Ja, zeker. Ik denk School ook, denk. hè, he? veel, denk ik. Ja, het zou heel goed zijn als er ook heel veel Turks of Marokkaanse families op afkomen. Want die, die Turkse slager die heeft ook echt zijn kracht, hoor. Want ja. die heeft eigenlijk het beste recept in handen. Ja. En ze sterven natuurlijk. Uiteindelijk, ze sterven op het slagershakblok, in mm. dit geval. En er is net niet genoeg ruimte meer voor de moraal. Het zou het mooiste zijn als die vaders tot inkeer komen... dat zij eigenlijk de schuldige zijn aan ja. de dood van deze twee ja. geliefden. Ja. Goed, een mooie voorstelling. Straks nog twee voorstellingen. Heel even naar de ronde van Lombardije in Noord-Italië, Sebastian Timmerman. Daar hebben we inmiddels nog 77 kilometer ruimte gaan en er komt iets meer strijd in de wedstrijd. We hadden dus lange tijd een kopgroep van vijf of zes renners in eerste instantie. Dat werden de vijf. Nu zijn er nog drie over. Arashiro, Astarloza en Van Summeren uit Japan, Spanje en België. De Italianen zijn teruggepakt. Zegt ook wel wat over het Italiaanse wielrennen op dit moment. Zeker bij de wat jongere renners. Dat gaat niet altijd even goed. En de drie koplopers die we nog hebben zijn bezig met de afdaling van de Coma di Sormano. En vanaf uh, de voet zeg maar, als ze dan strakjes weer beneden zijn is het een goede 18 kilometer naar de voet van de Madonna del Gisallo. En dan denk ik gaat het wel echt meer losbarsten. 32 seconden hebben ze nog maar op het peloton waar de ene naar de andere eraf moet. Ook grote namen zoals bijvoorbeeld de Fransman Thomas Veclaire. En zoals bijvoorbeeld de winnaar van de Ronde van Spanje, Juan José Kobo. En daar kon je toch wel aanzien dat het seizoen lang was en slopend was voor de meesten. Nou, de meesten die hebben vakantie als deze wedstrijd erop zit. Zover is het nog niet. Nog 75 kilometer ruim te gaan. Drie koplopers dus. Peloton volgt op een half minuutje. Oké, okay, dankjewel, Sebastian. Vincent en Theo dan. Uh, uh, Annette Richts, dat, uh, Ja, die combinatie Vincent en Theo... dan denken we al gauw aan de familie van Gogh. Dat klopt ook. Of? Dat klopt inderdaad ook. De broers natuurlijk die samen begraven liggen op een kerkhof in Frankrijk... Gert Thijs heeft een nieuw stuk geschreven en geregisseerd. En dan denk je, wat kan je nou nog toevoegen hè, aan die broerrelatie... en ook aan Vincent van Gogh, waarvan we natuurlijk heel veel weten in Nederland. Toch heeft hij die relatie helemaal op scherp weten te zetten. Hij heeft Vincent eigenlijk uh, wat manipulatiever gemaakt. Ook, ook heel destructief. En, en eigenlijk ook heel erg dat hij worstelt met natuurlijk zijn roeping als schilder. En tegelijkertijd is hij afhankelijk van zijn broer Theo, die hem onderhoudt. Uh -huh. Heijn van der Heijden speelt hem fantastisch, vind ik. Van het ene uiteinde van het spectrum van emoties naar het andere. En die krijgt tegenspel van Hajo Bruins ja. als Theo van Gogh. Die wat zakelijker is, maar natuurlijk zich om zijn broer bekommert. Maar ja. tegelijkertijd zich heel veel zorgen maakt. En ook een verantwoordelijkheid heeft naar zijn vrouw en zijn kindje. En het leuke, vind ik wel aan die voorstelling, is er zit een klein rolletje voor Gilles Crozet. Die speelt de vader uh, van, The van Theo en Vincent. dus de oude van Gogh. En Gilles Crozet, die kent nog... de zoon van Theo van Gogh, dat is de kleine baby Vincent, die in dit stuk zit. Die heeft hij ooit nog ontmoet oh. toen die man 84 was. Ja, ja. Bij de opening van het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam... speelde Gilles Croiset een zelfgeschreven monoloog over Vincent van Gogh. En hij heeft die opening samen verricht met de 84-jarige Vincent van Gogh. Ah, oh, mooi. Ja. En het, het, ja, ja. Nou ja, het leuke is ook alweer dat hij, uh, uh, hij is helemaal into Vincent van Gogh, Gilles Crozet. Maar die had een heel... Idealistisch beeld eigenlijk van die schrijver. Veel romantischer, veel literairder, veel beeldender. En hij zegt, ik heb van deze voorstelling toch wel weer geleerd... dat die man veel egocentrischer was. Een genie weliswaar, maar wel een egocentrisch genie. Fragment uit de voorstelling. Linzen, Broer. Ik wilde niet lang altijd last zijn. Jij bent met je hele leven altijd last geweest. Ik <laughs> ben een zoekend mens, Theo. Ik kom je snel achterna. De natuur helpt een handje de syphilis, vreet me op. Ja, mooi, mooi uh, Fijn ook dat, dat we daar beschikking over hebben. Over zo'n fra fragment. Er is, is ook steeds meer, hè? Steeds vaker dat uh, theatermakers, dat ze ook materiaal uh, geven. Ja, je, je ziet, ook, ziet ook, een heel, geven. ook een heel mooi trailertje op de website. Een heel aan. spannend trailer. Ja. De vrouwenrollen zijn wat minder goed uitgewerkt, vind ik. Maar die broerrelatie, die is mooi. heel sterk. Oké, okay, ja. dan heb je nog ja. één voorstelling. De 39 steps, zeg ik er maar. Of 39 steps? Nee, 39, hè? 39 steps, zo ja. noemen ze het zelf ook in Van de voorstelling. Van Hitchcock, de groei, ja. Het is een theaterbewerking van de beroemde film van Alfred Hitchcock. Mm -hmm. En het is de eerste van een trilogie... want ze gaan nog meer films van uh, Hitchcock bewerken. Ja, ik, heb, ik zat gisteren in Capelle aan de IJssel... en ik hoorde alleen maar om me heen mensen zeggen... wat is dit grappig, wat is dit leuk. Die zaal ging helemaal mee. Het is natuurlijk eigenlijk een voorstelling over... Een moord gepleegd wordt en een man wordt daar onschuldig van uh, beschuldigd. Hij ja. heeft het niet gedaan. Ja. Dan gaat hij op zoek naar de moordenaar. Uh, en dat, dan ja, beleeft hij allerlei avonturen en hij raakt helemaal verstrikt tussen agenten, tussen spionnen. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. In, in, op het toneel gaat het niet om het oplossen van die moord. Want je kan natuurlijk op het toneel niet echt een trillen naspelen. Dus ze, wat zij doen is, zij nemen ook al die bekende trillerdingetjes dingetjes nemen ze helemaal op de hak. Ze spelen met vier acteurs meer dan dertig rollen. En daar, daar nemen ze ook echt een loopje mee. Dus dan gaat de ene politiepet op en de andere gewone pet af. En Joep onder de linden speelt een paar ontzettend leuke vrouwenrollen. En dan schiet hij van de ene jas in de andere jas. En de timing waarop ze dat doen, die loopt als een, als een trein. Het is eigenlijk een carrousel. Van, van humoristische rollen. Ja. En, uh, ja. en dan een beetje echt met die Britse klasse. Weet je, het is, is echt een, uh, uh, Britse, een Britse voorstelling. En ze maken wat geintjes en ze knibbogen naar het toneel. En het duurt, duurt wel ruim. Je zit tot half elf in het ja, Zo, Je bent goed onder de pannen, dus. Dus uh, met uh, Joep onder de linnen. Uh, dus uh, postbode, post postcode. Postbode Simon uit uh, yeah. hoi ho, weet je wel? En uh, Nico de Vries speelt ook mee. Uh, Peggy Frijns. Uh, die kennen wij uit de Costa en Rozegeur en Wodka Lime. En. Uh, en Han Oldig, ook nog. Ja, die speelt eigenlijk de rol van de man die uh, beschuldigt. Wat speelt hij ook fantastisch, hoor, want dan neemt hij het hele publiek mee... vanuit zijn Britse uh, leunstoel eigenlijk. Ja. Oké, okay, klinkt aantrekkelijk. Um, uh, ik, ik geef even uh, opzomming, want het is van het Thriller Theater. Vanavond in Zwolle, dinsdag in IJsselstein en woensdag in Roosendaal. Uh, dan die andere voorstellingen, Vincent en Theo vanavond in Wageningen... dinsdag in Middelburg, woensdag in Zoetermeer... en uh, Romeo en Zelia bij Holland Opera te zien. Morgenmiddag Al van der Rijn. Volgende week iedere middag in de Verensmeederij... het eigen theater van het gezelschap in Amersfoort. Dankjewel. Waar ga je nu naartoe in uh, de Krakeling? Ik ga nu naar het Sultaan van Quatta... en vanavond naar uh, het portret van Dorian Gray... van uh, uh, Theater Artemis in Den Bosch. En dan morgen hebben we nog de vloek van de Woeste Wolf, van het filiaal. Dus het zijn en... allemaal tips om naartoe te gaan. Ja, tjop, dat heb je toch een verschrikkelijk vakker eigenlijk. Ja. <lacht> Jaloersmakend, hè? Alleen, ja. het over een maand ongeveer dan graag weer hier aan tafel in Carré. Dankjewel. We gaan naar de live muziek. Ze staan klaar, Vinsky Project. Uh, met dus die zangeres, uh, vacature voor de zangeres eigenlijk nog. En wat ze gaan spelen heet uh, Approaching Town. Mm -hmm. There's a thick fog in the street. The future is dressed in black sheet. Cause of the bad weather I can't help myself. Just searching for home but somewhere. Rensky Project, ik genoemde naam nog maar een keertje. Approaching Town heet het nummer en de cd heet Acquire the Taste. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben Hella de Jonge, beeldhouster, vormgeester. Ik maak uh, voor theater maak ik decor, kostuums en doe het licht... En mij is gevraagd: wat zou je in de virtuele vitrine willen zetten. En ik kwam uit op een beeld van Amancio González Dat staat hier voor ons. Eh, dat heb ik gezien bij de pan. Een hele lange gang. En ik liep door de lange gang en zag dat beeld. En ik eh, kon mijn ogen daar niet van afhouden. Ik bleef steeds teruglopen en. Eh, haalde mijn echtgenoot erbij en zei... dit beeld moeten we kopen, dit is voor jou. Hiermee kan je ook het podium op. Op dat moment was ook de beeldhouder aanwezig. En daar kregen we een gesprek mee. En ik vroeg, wat, wat, wat, wat, wat wilde je nu met dit beeld uitdrukken? En hij zei, dit beeld heet de Ipeziekte. De beeldhouder vertelde dus dat hij uit één stuk hout... dit beeld gesneden heeft. En dat hij hier dus mee wilde uitdrukken. Dat we gewoon bezig zijn om de wereld te verruineren. En hij drukt dit uit, dat gezicht. Maar wat er dan ook nog wel bijzonder aan dit beeld is, is dat... Het is een enorm theatraal beeld, ook voor op het podium. Dus ik zag dat het ook nog te gebruiken was om als een decorstuk neer te zetten. En Freek en ik, dat is mijn echtgenoot hoop, jongen... Eigenlijk zitten we altijd op dezelfde golflengte en hij zag zichzelf ook op het podium. Dus dan hebben we het beeld met zijn grote voeten Die hebben we op een hondje gezet. Een hondje is een klein houten plankje met wieltjes eronder. En Freek is dus met dit beeld met de ipeziekte is hij gaan dansen. We hebben dit beeld ook op een gegeven moment laten fotograferen. Hij heeft daar ook mee in bladen gestaan. En dat staat wonderlijk genoeg nu in ons uh, mooie boek. We hebben net een mooi boek uit. En als je het ziet, dan zit in die kop van het beeld eigenlijk ook dezelfde uitdrukking die Freek heeft. Nou, ik vind dit beeld zo een uniek beeld. Ik wil het graag voordragen aan de fietringen. Dat was Hella, de Jonge, uh, dat boek waar ze het over had, het kijkt, Kijk, dat is Freek. Uh, de, de, de oeuvre van Freek de Jonge uh, in een heel lijvig boek, samengevat met heel veel foto's, prachtig. Het filmpje van, uh, van het beeld waar ze het over had, dat is te zien op YouTube, op Facebook en op onze eigen site opium.avo.nl. In februari komt er overigens een nieuwe roman uit van Hella. En, uh, en ook nog, ja, volgende week uh, Jolien Jolink, de uh, modeontwerpster, is dan uh, te gast in de virtuele vitrine. We gaan het... Dit is opium. Ja, dat is mooi. Dit is opium, inderdaad tot half vijf nog. Uh, we gaan het hebben over de kleine komedie. Dat is leuk, want het theater dat bestaat 150, 225 jaar. Uh, morgen opent het haar deuren na verbouwing met een uh, speciale jubileumvoorstelling. Uh, het is de cabarettempel van, van Nederland... waar veel beroemde cabaretiers uh, kennis hebben gemaakt met het grote publiek. Daarover later meer. Nu eerst uh, 225 jaar terug in de tijd... <laughs> het is alsof ze er zelf bij was. Dat is niet zo. Nou, dat voelt onderhand wel zo. Ja, ja. is het zo? Ja. Vivian Ima, directeur van De Kleine Comedie. Ja? Ja. Ja, nee, laten ja. we even teruggaan naar dat begin. Zijn het tropenjaar? Is het, een, is het een, zware, een zware beroep eigenlijk? Nee, het is vader. het leukste beroep wat ik me kan voorstellen. Ja. Het is wel veel uren. Mm -hmm. ja? Overdag zit ik op kantoor en s'avonds in het theater. Maar dat voelt niet zwaar. Want he, jij voelt ook uh, de, nou, de verplichting is een groot woord, Maar je voelt wel, ik moet daarbij zijn. Ik moet weten wat er in het theater gebeurt. Ik wil er gebeurt. zijn. Je wilt ik er programmeer zijn. het zelf. Dus ik wil ook zien. Uh, of je misschien of een kanaren binnen hebt gehaald. Of een, uh, ja, en hoe het gaat. Ja. Ja. ja, ja. Vincent, heb jij jij neem aan dat jij toch ook al eens in een de kleine Comedie hebt gestaan? Ja, ja afgelopen februari nog, 9, ja. 10 februari. Dat was nog vlak voor de verbouwing. Ik ben ook heel benieuwd, wat is er nou precies veranderd? Oh ah, nee, daar gaan we straks ja, gaan we, dan gaan we het straks over. Ik wil ja, eerst even twee, maar, 250. Ah, Vivienne, ik, ik, dit seizoen niet. Maar zullen we nu gelijk afspreken voor okay. het seizoen eigenlijk? Kunnen we dat nu even... Zullen we dat even bij ja, het Dat, dat, dat doen. ik wel ik met jouw uh, management. Uh... <laughs> ja, dus kunnen kunnen we, we dat even... Dan we willen <laughs> ja. dus ja. straks ja. de telefoonnummers even uit en dan komt dat goed. 225 jaar geleden werd het gebouwd als het Théâtre Français sur les... De Macht. C'est ça, oui. Dus het Franse Theater op de Markt. Ja, het was een uh, theater in th dat in die tijden gebouwd is, omdat er. Uh, uh, ja, voor, voor de Franstaligen uh, in het land. Uh, en het was natuurlijk ook om zich een beetje te, te kunnen onderscheiden van Nederlands theater. Ja. Ja. Um, en het heeft um, een tijdje lang uh, bestaan, maar nog niet eens zo ontzettend lang. Ik denk een jaar of vijftig ongeveer. Aha. Ja, maar Dan... het is. Um, um, het is niet altijd als theater uh, gebruikt geweest... maar het is wel het oudste theater van de stad. Ja, en ik... het is het ene oudste theater van Nederland. Want ik heb begrepen dat zelfs ja. in, in de oorlog... is het fietsenstalling geweest. Fietsenstalling geweest, geweest en, en brandhoutleverancier. Ja. Want iedereen is toen... Uh, ja, het, het, het, het, het, al het hout is gesloopt in die tijd. Ja, dus het theater zoals we het nu kennen... dat is eigenlijk pas na... 1947. ja. ja. Uh, ja Telly Perin Bouwmeester, de actrice... die had een theater kennelijk nodig om te spelen. En haar man heeft dat toen voor haar gebouwd. Dus ze kwamen binnen en het was helemaal niet meer. Net zoals Fien Lamar, een theater heeft gekregen ja. van haar echtgenoot. Heeft ja. Tilly dat ook gekregen? Ja, dat waren nog ja. eens cadeaus. Hè? Ja, het waren, ja. waren fijne cadeaus. Ja. Ja, ja. En hij heette het toen ook al op de Kleine Comedie? Toen is het de Kleine Comedie oh, ja, ja, ja. ja. En, en toen uh, ze kwamen binnen, het was geheel gesloopt? Het en... was volstrekt gesloopt. Ja. Ja. Het was... Um, uh, ik heb daar tekeningen van, helaas geen foto's. Mm -hmm. Maar het zag er. Uh, ja, het, was, het, was, uh, het was gesloopt, het was niks meer. Ja. Kom je nou tijdens zo'n verbouwing? Want, uh, dit is ingrijpend verbouwd. Ja. Vooral het voorgebouw. Het, hele voorhuis het foyer. is verbouwd. Uh, het achterhuis is de afgelopen tien. Uh, 20 jaar gebouwd ja. en nu ja. is het voorhuis aan de maar, maar kom je tijdens de verbouwing van zo'n voorhuis nou ook nog uh, oude dingen tegen? Ja, je die komt even... leuke dingen ja? tegen en lelijke, dingen. Le lelijke <laughs> dingen. Het leuke ding wat we zijn tegengekomen... dat is dat er uh, op de eerste etage, in uh, het eerste foyer over een hele muur... was een reclameschildering van een Peugeot-dealer uit Amsterdam. <laughs> en uh, die was eigenlijk nog best goed, uh, ja. goed bewaard... We hebben het niet. Ik heb hem toch weer uh, Laat het bedekt. Ja, ja, nee, we hebben hem wel zo bedekt dat je hem ooit nog zou kunnen ge okay. gebruiken. Ja. ja. Ja. waarom heb je hem niet, niet, niet, niet de toon gesteld? Nou ja, nou? omdat ik A geen reclame wil maken voor Peugeot in mijn theater... maar bovendien <laughs> qua vormgeving. Het is even leuk. Ja, en dan ja, heb je het wel gezien en het ja. past niet bij de, bij de rest van de, van de aankleding. Nee. Ja, tenzij ze natuurlijk fors betalen, die Peugeot misschien. Maar, ja. maar misschien maar kan het nog overwegen ja, tegen de tijd. Ja, dat de nood echt aan de, de man komt. komt, wordt, ja. komt ja. Dan, dan, dan, ja. Veel kabinetiers hebben er veel grote successen uh, uh, meegemaakt. Volgens Jansen, uh, Toon Hermans, Wim Kan... Joep van het Hek ook, dus leuk, ik heb met Joep van de Hek gesproken. En voor hem was de kleine komedie een, een soort... hij noemde het een soort onmisbare tussenstap op weg naar Carré. De mooiste een... herinnering is dat ik zei dat we op maandagmiddag... Uh, de echte actie zouden voeren. De discussie zou ik aangaan met de, met de politiek in de kleine komedie. En dat men had gedacht, nou, er komt een heel klein clubje. En er komen gewoon bijna 1400 man op af. Er gaat 500 mensen in. En toen hebben ze allemaal speakers buiten gezet... En, uh, en toen, ja, dat was echt een ouderwetse happening. En schreeuwen en lawaai. En het mooiste was dat meneer Knoop Koopmans... God hebben inmiddels zijn ziel... die uh, wilde maar niet luisteren. Die wilde maar niet naar mijn uh, argumenten luisteren. En op een gegeven moment ging toen de oude Lulab, ook God hebben zijn ziel, die ging staan... En die zei, je moet luisteren, je moet luisteren, luister dan, idioot. Dat was zo van die oude Lulap. En die trok toen eigenlijk de boel over de scheef. En toen is, uh, ja, toen is s avonds heeft hij voorgestemd, ja. Ja, want dat was uh, Walter Etty, destijds de, ja. de, de wethouder, die wilde de subsidie stoppen. Walter, die wilde er de nieuwe uh, it van maken. Ja, ja. Wat later er iets is geworden, hebben ja, ze toen nog uh, me het langer gekeken of ja. dat het uh, dat het zou worden. Ja. Ja. overigens vind ik het wel bijzonder dat inderdaad, dat het toen bewaard is gebleven. Want je zou je nu niet meer kunnen voorstellen... dat het, niet meer zou, dat, hè, dat het opge, opgedoekt zou zijn zou Nee, dat heeft zijn de tijden ja. toch wel veranderd. Dit, dit is 1988. Uh, ja, jo maar het kwam die, toen ook ja, wel, toch ook wel uh, redelijk als een donderslag bij Helder ik, ik kan me ja, je actie volstrekt. nog zo ja, goed herinneren. Ja, ik kan me ook nog herinneren ja, uit die ja. tijd. Ja, ik, ik, was, ik speelde zelf nog niet, maar ik weet nog dat Dorsten uh, toen het lied zong... Was echt die nou maar dood? <laughs> was echt die nou maar dood? Ja. En toen ja. zei hij aan het eind van nou... Dan ga ik wel in carré triomfen vieren. Dat kan ja, ik nog heel goed We, we, we kunnen het, uh, uh, ons nu, nu niet meer voorstellen. Want nu teg, tegenwoordig is het theater waar, waar, waar je natuurlijk niet omheen kan. Dat is het uh, cabaretpodium. Uh, zo is dat. Ja, ja. Zo is dat, dat ja. hoor jij natuurlijk graag. Ja. Uh, iemand anders die, die uh, uh, met heel veel plezier naar uh, dit theater kijkt... naar de Kleine Comedie, dat is uh, Sander Wallis de Vries. Ook even laten horen. Het was een beetje een vreemde situatie voor mij. Want ik was net in première gegaan met mijn eerste voorstelling, SOP. En toen was Joost Neusel naar de première komen kijken. Die was toen nog directeur van de kleine komedie. En Hans Steeuwe was dat jaren ingestort en die had zijn hele tournee afgezegd. En toen um, vroeg Joost Nijssel op die premièreavond, die vond het zo goed of die was zo enthousiast, of hij dacht dit kan zij wel aan dat hij vroeg of ik de week dat Hans daar zou gestaan hebben of ik daar wilde spelen. En toen zei ik natuurlijk gelijk ja. Maar pas later realiseerde ik me dat er gewoon kaarten verkocht waren. En ook al bijna helemaal uitverkocht voor Hans Steeuw En dat die nu mij zouden krijgen... Ik ben er gewoon maar aan gaan staan en heb het gewoon maar gedaan. En heb dat programma die zaal in gegooid, bij wijze van spreken. En toen uh, kwam het wel goed. Ga jij nu ook nog zo te werk dat jij zelf mensen die gelegenheid geeft... om, om uh, uh, de kleine comedie te bespelen... terwijl ze daar misschien nog helemaal niet naartoe zijn? Uh, riskant, nou, ik he? vind het wel gewaagd van Joost. Ja. Maar nou vind ik Sanne, vind ik ook... Uh, uh, dat is echt een heel goed en inhoudelijk en grappig en sterk iemand... Maar er zijn niet heel veel beginners die dat aan zouden kunnen. Uh -huh. Dus ik vind het wel een... Uh, nou... Ja. nou, Joost heeft het bij mij ook gedaan. Wat, wat zeg je, die, Vincent? Joost heeft het bij mij ook gedaan. Op die je, die manier. heeft jij ook op die manier nou, ja, gedaan? Hij heeft mij meteen, toen ik Leiden won... al voor het seizoen daarna vijf keer... Het Cabaret Festival. Ja, ja, heeft hij met, meteen vijf keer geprogrammeerd. Hij, hij hield heel erg ja, van. Ja, maar mensen. er zijn natuurlijk inderdaad mensen waar je kan, van, kan, van kan zien. Uh, iemand als Pauline Cornelis is zo iemand die won weliswaar niet Leiden... Maar daar zag ik ook meteen aan. Die lijkt, ja. ook, lijkt ook eigenlijk, vind ik, in Sanne, op Sanne uh -huh. eh, qua... Ja, maar dat in het diepe gooien is, is ongelooflijk belangrijk. Dat je, ja, ja. Want je moet het nou, toch dat allemaal... Vind ik niet met, dat vind ik niet waar. Het is niet met iedereen zo. Sommige mensen als... Het... Nee, nee, nee, maar voor mij was dat toen. Dus... Ja. ja, ja, goed. Je, je, kan het maar zo je, kunt, van... je kunt het niet met iedereen doen, bedoel je maar. Nee, er zijn nee. mensen waarvan je inderdaad ziet... Nou, die kunnen dat aan. En die, daar is dat inderdaad spannend voor... om dat juist op die manier te doen. Uh -huh. En er zijn ook mensen waarvan, die ik zie... dat Ik denk, nou, het zit erin, maar het zit er, eh, ik zou het nog niet bij ons doen. Nee. Want en daarom ben ik zo zo blij met Bellevue, hè, dat je bij Bellevue... Uh, kan je, je uren maken. Ja, ja. En um, nou, dan is er inderdaad een, op een gegeven moment... het moment dat je door kan. Ja. Nou, ja. Sander zei over theater in andere uitspraken... die we ook nog hadden opgenomen... dat uh, in de Kleine Comedie... het is een heel kritisch publiek. Ja. Uh, als het daar lukt, dan lukt het overal. Is het is dat een ook... heel kritisch publiek... maar het is ook een heel erg hartelijk publiek. Ja. Is het Amsterdamse eigenlijk? Nee, veel het komt, veel... uh, van het komt het ook echt van ver... Uh -huh. Mensen komen, we hebben um, echt uit het hele land uh, reserveringen. Maar het zijn mensen die heel specifiek graag bij ons komen. Ons publiek is snel en het lacht, het lacht, het lacht goed, het lacht slim. Uh, maar als je niet goed gaat, dan ga je ook echt niet goed. Maar als je goed gaat, dan ga je vliegen. Dat is wat, wat ik hoor. En wat het fijne ook is, is, de zaal is compact... maar er kunnen toch 500 mensen in. Dus 500 mensen die reageren is veel... Maar ze zitten er dicht op. Dus je krijgt snelle reacties. Dus je kan ook snel weer door. Het is lekker voor het ritme van, uh, van de voorstelling. Ja, ja. Ik, had, ik had het net over die Peugeot-dealer. Die, ja. die als hij zou zeggen: van uh, mevrouw Ipma, ik geef u voor de rest van het jaar genoeg om uh, alles te doen wat u wilt. Speelt dat momenteel? Ik bedoel, met zo'n verbouwd theater. Je, ja. moet, je moet ook maar weer waarmaken dat je die positie hebt. Ja, hè? nou ja, we hebben uh, het grote geluk dat we. Uh, afgelopen jaar heel erg goed hebben gedraaid. Of ja. eigenlijk altijd al goed draaien. Ja. We hebben uh, vaste vrienden die ons steunen. Uh, en doordat we uh, relatief betaalbare entreeprijzen nog steeds hanteren... Hm. zitten we altijd tussen de 80 of 86 procent gemiddeld... is de zaal vol uh, over het jaar. Dus dat betekent... Um, nou ja, dat we dat we best goed lopen. Ja. En dat we daar ook veel goed daar hebben we dus ook een groot deel van de verbouwing van kunnen financieren. Ja, ja, ja. Dus je, je draait goed, kunnen we rustig. Maar stellen. ik kan me wel voorstellen, ik nee. bedoel, um, wij krijgen een relatief kleine subsidie. Ja. Maar als die weg zou vallen, dan um, moet ik goed gaan nadenken. Dan zou ik uh, wel openstaan voor. Voor, hè, voor een ja. zoals dat tegenwoordig een mecenasregeling uh, uh, ja, heet. Maar Uiteraard. die zou ja, maar dan liever één grote dan, dan vele kleintjes. Snap ik. Die, ja. ja, ik vroeg uh, trouwens, uh, Joep van der Tekken, de, de man natuurlijk van de van de actie destijds, of hij nog een uh, advies voor je heeft. Even kijken of Graag. we daar nog tijd voor hebben. Ik vind dat Vivienne, het wat ik zo volg, heel erg goed doet. Ze heeft er in de, inderdaad inderdaad een springlevend theater van gemaakt. Door niet alleen maar al die. Uh, cabaretjes erin, maar echt ook allemaal Cabaret. andere dingen... wat ik zo zie. En uh, nou, ik denk dat Vivienne, haar kennende, heel goed zelf weet... wat ze met het theater moet, maar volgens mij doet ze het heel goed. Ja, volgens mij uh, klopt nou, ook heel, uh, ja, dat wel, is Dankjewel, Joep. Dat is fijn. Dat is in de vertrouwde ja, handen. Dat is, doen, is, is de veronderstelling. Ja. Ik denk dat dat ook zo is. Ja, ja ik ja. doe uh, mijn best. En niet alleen ik. Maar uh, we hebben heel erg veel hele trouwe en hardwerkende medewerkers. Ja, goed. ja. Wanneer ben jij weer in de, de Kleine Comedie, Vincent? Nou ja, dat gaan we zo even <laughs> bespreken. <hè? laughs> Goed, nou fijn. Dank je wel dat je er was voor ja, uh, Je kijkt op je, je horloge van, uh, moet ik alweer weg? Of? Nou, we gaan om vier uur zo meteen. Dat is over twee minuten gaan we met de fotograaf mooie foto's maken van het Kanten-Klare pand. Oké, okay, haastje ja. naar de Amsterdam. Ja, het is mooi, zonnig ja. weer, dus het wordt een prachtige foto. Veel plezier morgen bij dat... Uh, bij dat uh, feest. En uh, uh, nou ja, de mensen weten de weg te vinden naar het theater. En Vincent, uh, succes vanavond in de bos. Dankjewel. We zorgen dat, jij, uh, dat je er komt. Okay. Uh, na journaal van 4 uur zijn we terug. Onder andere met de directeur van het CPMB. Want het leven is verrukkelijk. Opium. Avro. Alle dieren opgelet. Zaterdag 15 oktober wordt het jachtseizoen geopend.